6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Overleg VVD-fractie over zorgpremie. Dodenton New York door Storm Sandy naar 37. En weer problemen met alarmnummer 112. De Tweede Kamerfractie van de VVD praat al uren over de onrust... die is ontstaan over de stijging van de zorgkosten. Veel leden van de partij zijn boos over de concessie aan de PvdA... om de zorgpremies afhankelijk te maken van het inkomen... De vergadering was eigenlijk bedoeld... voor de verkiezing van Halbe Zijlstra tot fractievoorzitter. Dat is aan het begin van de vergadering gebeurd... maar de vergadering gaat nog door. Volgens een woordvoerder wordt er vooral stoom afgeblazen. Alle fractieleden komen aan het woord. Kaderleden van de VVD vinden dat de partijtop... in de kwestie van de zorgpremie meer de regie in handen moet nemen. Op de site van de partij staan al duizenden kritische reacties... en bijna 200 mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd. De storm Sandy heeft in New York zeker aan 37 mensen het leven gekost. Dat heeft burgemeester Bloomberg gezegd. Hulpverleners zijn nog steeds bezig met de zoektocht naar slachtoffers. In zwaar getroffen gebieden deelt de gemeente voedsel en water uit. Volgens Bloomberg zijn er twee grote uitdagingen. Het op orde brengen van het openbaar vervoer... en het herstellen van de elektriciteitsvoorziening. Honderdduizenden mensen zitten nog steeds zonder stroom. Vooral in de stadsdelen Manhattan en Brooklyn. De metro rijdt sinds vandaag weer gedeeltelijk. Het is telecombedrijf KPN en de vakbonden niet gelukt om een akkoord te sluiten over een nieuwe CAO. De onderhandelaars van de bonden zijn kwaad weggelopen toen KPN weigerde zijn laatste bod te veranderen. Het bedrijf bood volgens de bonden na een aanvankelijke weigering een loonsverhoging van 1,4% over 13 maanden. Toch gaan de bonden daarmee niet akkoord. Ze willen dat KPN ook de vertrekregeling voor het personeel verlengt. KPN vindt dat er, gezien de omstandigheden, een realistisch en evenwichtig bod is neergelegd. De vakbonden bespreken dinsdag met hun leden hoe het verder moet. Het alarmnummer 112 was gisteravond bijna een uur moeilijk bereikbaar... vanaf mobiele telefoons. Door een storing bij KPN konden ruim 100 bellers... geen contact krijgen met de alarmcentrale. De telefoontjes konden door een softwarefout niet worden omgeleid. De politie gaat contact zoeken met alle mensen... die het alarmnummer niet konden bereiken. Het ministerie van Veiligheid zegt dat er bij de gemiste oproepen... geen levensbedreigende situaties waren. Een paar weken geleden was er in een deel van Gelderland ook een storing bij 112. Toen werden de bellers wel omgeleid. De inspectie Veiligheid en Justitie doet onderzoek naar de storingen. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is de afgelopen tijd flink gestegen. Eind oktober kwam de dekkingsgraad uit op 102 procent. Een maand eerder was dat nog 97 procent. blijkt uit een meting van het consultancybureau Hewitt. De fondsen zitten nu nog maar net onder de vereiste minimale dekkingsgraad van 105%. De stijging komt vooral door de invoering van een nieuwe rente... waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Daardoor kunnen ze ervan uitgaan dat hun vermogen iets sneller zal groeien. De dekkingsgraad geeft aan in welke mate fondsen... aan toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Fondsen die eind dit jaar een te lage dekkingsgraad hebben... moeten in april de pensioenen verlagen... Door de stijgende dekkingsgraad wordt het waarschijnlijker dat minder fondsen dat hoeven te doen. Koningin Beatrix gaat in januari op staatsbezoek naar Brunei en Singapore. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan mee. De koningin is uitgenodigd door de Sultan van Brunei en de president van Singapore. Koningin Beatrix bezoekt het mini-staatje Brunei op 21 en 22 januari en een paar dagen later is ze in Singapore. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst staat de reis vooral in het teken... van de economische banden tussen Nederland en de twee landen. Daar gaat ook een delegatie mee van het Nederlandse bedrijfsleven. Zwangere vrouwen kunnen vanaf 1 januari niet meer bevallen... in het ziekenhuis van Meppel. De verloskamers worden gesloten en de vrouwen moeten uitwijken... naar een ziekenhuis in Zwolle, Heerenveen of Hogeveen. Die ziekenhuizen liggen 30 tot 40 kilometer van Meppel... De sluiting van de verloskamers heeft te maken met de toenemende kwaliteitseisen... die aan de ziekenhuizen worden gesteld door onder meer de zorgverzekeraars. Doordat de vrouwen binnen 45 minuten in een ander ziekenhuis terecht kunnen... blijft de zorg voor zwangere vrouwen in Meppel gegarandeerd, schrijft het ziekenhuis. Vicepresident Hashemi van Irak is voor de tweede keer bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank oordeelde dat hij zijn lijfwachten heeft aangezet... tot de moord op een regeringsfunctionaris... In september was Hashemi, die naar Turkije is gevlucht... voor de eerste keer bij Verstek dood veroordeeld. De rechter achtte toen bewezen dat de vicepresident leiding had gegeven... aan doodsescaders in de jaren na de val van Saddam Hussein. Het weer, vanavond buien met kans op hagel en onweer. Later vanavond en vannacht zitten die vooral in de kustgebieden. Morgenochtend nog steeds vooral buien in de kustgebieden. In de middag volgt in het hele land regen. Bij een stevige zuidenwind wordt het dan een graad of 10... In het weekend blijft het wisselvallig, al zijn er ook droge perioden met zon en de middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Onder invloed van het herfstweer is het vooral rond Utrecht en Arnhem... een drukkere avondspits geworden. In totaal nu 216 kilometer. Een paar dingen vallen op op de A7 Groningen richting Duitse grens. Tussen Euvelgunnen en Vokshol 4 kilometer. Na een aanreding is bij Vokshol de linkerrijshoek dicht. Ook een aanreding op de A15 Gorkum richting Nijmegen... tussen Geldermassen en Tielwest 5 kilometer. Op de A35 OMO richting Enschede. Bij Enschede 3 kilometer. Ook daar was een aanrijding, ligt nu een oliespoor op de weg. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Drukte bij Arnhem. Onder meer op de A50 van Arnhem naar Oost... Tussen Heter en Knopend Ewek 6 kilometer. Top de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Prezikhaaf 8 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Een bank met ideeën. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. 9 over 6 goedenavond. 4 uur en 9 minuten geleden kwam de VVD Tweede Kamerfractie bijeen. Eerst even wat hamerstukken zoals de verkiezing van Halbe Zelstraat tot nieuwe voorzitter van de fractie. En toen. Toen, de onrust over de zorgpremie. Het duurde maar en het duurde maar. En nog steeds zitten ze in vergadering. We gaan naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Ja. Wilma, juist... Yes staat te wachten totdat ze naar buiten komen. En hoe langer het duurt, hoe moeten we dat duiden? Ja, ik weet het niet, Tim. Ik, ik sta met een half oog ook te kijken naar een gang... waar alle collega's staan te wachten. Als daar beweging is, ga ik rennen. Want dan betekent dat misschien dat uh, Halbe Zijlstra naar buiten komt... om te vertellen hoe het uh, is afgelopen. Want inderdaad, het duurt en het duurt maar. Ze zitten inderdaad al vanaf uh, twee uur bij elkaar. Na de verkiezing van Halbe Zijlstra tot uh, fractievoorzitter... wat het eigenlijk het officiële agendapunt was, dat was snel gepiept. En uh, daarna werd het moeilijk, want... Uh, Daarna ging het inderdaad over de ophef over die zorgpremie. Naar verluid, dat hebben we via via gehoord, maar nog niet echt van Kamerleden zelf. Maar naar verluid dus hebben ook een aantal Kamerleden moeite met de maatregelen. Moeite met de gevolgen die dat zou hebben. Juist ook voor mensen die op de VVD hebben gestemd. Mensen die zich rekenen tot de achterban van de VVD. Of dat klopt en, en waar dat dan toe leidt, dat, dat weten we dus niet. Daar moeten we nog even op wachten. Het zou wel pikant zijn als je bedenkt dat diezelfde Kamerleden... op maandagochtend uitgebreid hebben gelezen wat erover stond in het en daar ook de vraag hadden kunnen stellen... die nu kennelijk toch weer boven tafel komen. Ja, zeker, want ze hebben inderdaad maandagochtend die, die stukken zitten lezen. Maar um, misschien moet je wel constateren dat het voor niet-ingevoerde... kamerleden op het onderwerp zorgpremie uh, toch ingewikkeld is... om te doorgronden wat nou precies de gevolgen zijn van zo'n maatregel... die uh, misschien ook in zo'n regeerakkoord niet helemaal is uitgewerkt. Uh, pas toen uh, Hans Wiegel met name en pas toen verzekeringswebsites... gingen uitrekenen wat de voorgenomen maatregelen precies voor gevolgen hadden... dat dat zou kunnen leiden tot een maximale premie van 5500 euro per jaar. Toen schrok iedereen wakker en gingen ook de VVD-leden... eens even uh, goed kijken en massaal reageren. Want uh, uh, op de VVD-website is de teller inmiddels opgelopen... tot 7000 uh, ongeruste reacties. Dat hebben ze daar nog nooit meegemaakt. Dat is behoorlijk opgelopen dan ook vandaag. En gisteren reageerde Stef Blok daarover met een e-mail. Maar ik begrijp een beetje uit de reactie die we vandaag horen... vanuit de JOVD en ook vanuit regionale partijen van de VVD... dat ze vooral een reactie uit Den Haag willen die wat meer dan een e-mail? Ja, ze willen dat de partijtop uitleg geeft. Ze willen dat de partijtop duidelijk maakt waarom tot deze maatregel is gekozen. Maar ja, de partijtop is toch met andere dingen bezig. Uh, premier Rutte, die ontvangt vandaag kandidaat bewinslieden die is druk bezig met in elkaar timmeren van zijn kabinet, zodat dat maandagavond uh, gepresenteerd kan worden en maandagmiddag uh, op het bordes kan staan. Uh, de andere topman, Halbe Zijlstra, de vers gekozen fractievoorzitter, nou, die zit met zijn 41 fractieleden uh, in een uh, langdurige vergadering om te proberen de gemoederen daar een beetje te kalmeren. Dus er is inderdaad nog geen gehoor gegeven aan die oproep vanuit de achterban... die oproep die toch ook steeds dringender wordt... om nu eens voor altijd duidelijk te maken hoe dat nou precies zit... met die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Want de effecten zijn nog steeds niet helemaal duidelijk. Uh, jij noemde de mail van uh, Stef Blok aan zijn leden. Daarin zegt hij dat inderdaad de premie kan oplopen tot 5500 euro per jaar. Maar daar tegenover staat uh, Rutte, die gisteren uh, na het debat... over over de formatie uh, aan iedereen die het maar horen wilde, uitlegde dat de uh, koopkrachteffecten toch ontzettend meevielen. Want het uh, Centraal Planbureau heeft dat uitgerekend. En die kwamen, dus de, de cijfers van het Centraal Planbureau waren toch. Uh, nou, die vielen toch wel mee. Um, maar vandaar dus de oproep vanuit de achterban: leg het uit. Neem de regie. Neem de beeldvorming in handen. Maar tot nu toe is het stil. Je houdt die gang in de gaten bij de VVD, Wilma. Stel ik voor, dan ga je rennen. En als er nieuws is, ren je gewoon bij ons de uitzending binnen. Heel graag. In het regeerrekord staat dat er maatwerk nodig is voor het koffieshopbeleid. De burgemeester van Amsterdam legt dat uit als dat er in zijn stad gewoon toeristen naar de koffieshop mogen. Het ministerie noemt die conclusie voorbarig. In Venlo voelden ze wel wat voor een uitzonderingspositie. Zoals in Amsterdam hebben we kunnen horen Jeroen de Jager, je bent in Venlo. Ja. En Je sprak met een hoop bobo's en je zei een half uur geleden dat je op weg ging naar een koffieshop. Ja, precies. Nobody's place, zit ik. Daar ben ik eerder geweest, Tim. Dat zul je vast en zeker herinneren. Vlak voordat die Wietpas hier in, in Venlo werd ingevoerd. Ja, die de die discussie is al lang gaande. Daar zagen ze enorm tegen op tegen die uh, wietpas. Uh, want ze zouden al een clientele verliezen. Personeel zou worden ontslagen, et cetera. En ik ben hier nu weer en je ziet het ook. Het is hier rustig. Het was uh, in, in maart toen ik hier was, was het hier uh, vol. Veel Duitsers die hier kwamen kopen. Dat is helemaal voorbij. Peter Snijders hier, de eigenaar, die handhaaft dat beleid. Want hij kan niet anders, want anders wordt hij gesloten. En dus is het heel rustig. Maar je ziet een nieuw fenomeen. Er wordt vrij veel gekocht, hè? want inmiddels zijn er toch wel redelijk wat... Nederlanders lid geworden. Die hebben zo'n wietpas genomen met tegenzin weliswaar. Maar ze komen steeds vaker terug, euh, heb ik het idee. Ze komen steeds vaker terug. We hebben nou, euh, omdat het uitreksel is losgelaten... hebben we een 2800 mensen in kunnen schrijven. En je merkt dat mensen die normaal één keer per week kwamen... nu twee, drie, vier keer per week kwamen. Wat betekent dat? Dat zou je zeggen dat, uh, kijk hier aan de andere kant van de grens wonen binnen 30, 40 kilometer een paar honderdduizend uh, Duitse gebruikers. Deze mensen, dat zijn geen toeristen, dat zijn streekbewoners. Die komen decennia lang al hun wekelijkse boodschappen in Venlo doen. En of die coffeeshops nou open zijn voor hun of niet, ze blijven naar Venlo toekomen en creëren daarmee een grote markt voor straatdealers. Uh, wat je nu ziet is dat uh, Duitsers dus uh, Nederlanders uh, proberen te vangen die voor hun één of twee keer in de week een aankoop komen doen. En dat kan ik hier niet uh, controleren in die zaak. Dus eigenlijk is er heel weinig veranderd. Duitsers komen nog steeds naar Venlo. Alleen kopen ze het nu van Nederlanders op straat... die bij jou nu drie, vier keer per week uh, inkopen komen doen. Nou, hetgeen wat veranderd is... is dat, uh, de, dat het gebruik dus niet meer zichtbaar is. Wat het dus eerst wel was. Je hoefde maar uh, de koffieshop in de gaten te houden. Dan wist je hoeveel er gebloot wordt. Nu verdwijnt het gewoon weer onder de grond. Als hier 40, 50 Duitse auto's in de, in de straat staan... dan zegt iedereen, van, kijk is hoeveel, uh, hoeveel drugstoeristen dat zijn. Als die 40, 50 Duitse auto's zich over de gemeente Venlo verspreiden... dan ziet niemand ze, maar het zijn dezelfde aantal gebruikers. Nog. Kijken we even naar uh, de krant van vandaag... waar uh, burgemeester Van der Laan zegt... ik wil in Amsterdam gewoon dat buitenlanders kunnen blijven... Uh, moet dat beleid ook hier weer terug, zal ik maar zeggen, dat die Duitsers weer gewoon vrij in, in uw winkel hier kunnen kopen? Ja, zeker. Dat, uh, dat zou de oplossing zijn. We hadden hier in Venlo een project Hector Lopen, wat al 10, 12 jaar loopt en bijzonder succesvol was. Overlast was teruggedrongen, alles was netjes geregeld, er werd goed gecommuniceerd met hulpdiensten, met uh, verslavingszorg, met de gemeente. Dat is allemaal weg. En in Dat, dus die wietpas, een half jaar geldt die nu. Eigenlijk kun je zeggen, want er wordt enorm gezolkt. Uh, in het nieuwe regeerakkoord wordt wietpas weer afgeschaft. Uh, wat schieten we er allemaal mee op? Uh, helemaal niks. Het enige wat we ermee opschieten. Of wat ze er mee opschieten. Wat mij ook verbaast is dat die regelgeving zo doorgedramd wordt. Terwijl er maatschappelijk geen enkel draagvlak voor is. Dat je zou bijna zeggen dat de regering uh, uh, eigenlijk de softdrugshandel om zeep wil helpen. Om uh, het verschrikkelijk tot een puinhoop te laten worden. En dan over 10, 15 jaar te zeggen van nou we gaan het weer terugbrengen in staatswinkels. Op, net zoals met het gokken is gebeurd. Oké, okay, misschien is dat dus uh, Tim het... Uh... Stiekem een beleid wat daarachter zit. Dat de Nederlandse regering uiteindelijk misschien wel... die softdrugs uh, in eigen handen wil gaan nemen. En uh, ja, daar gewoon accijns op gaat heffen. En uh, wij uh, daar de staatskast mee kunnen gaan, uh, gaan spekken. De ervaringen en de discussie zijn weer duidelijk vanuit Venlo. We weten de situatie in Amsterdam. Jeroen de Jager, dank je wel. Het woord is nu aan het ministerie. Maar die wil voorlopig nog even niet reageren op wat er allemaal gebeurt. Dank je. Hij wil dit al heel lang en eindelijk wordt hij het Frans Timmermans. Minister van Buitenlandse Zaken. 17 over 6, landen van der Velden bij de AWB. Hoe staat het ervoor? Tim, de ergste drukte hebben we achter ons. 170 kilometer nu. Nog wel erg druk rond Utrecht en Arnhem. De file op de A15 hem richting Nijmegen is nog wat verder aangegroeid. Tussen Knopendel en Tilwest 9 kilometer na een aanrijding. In de dagelijkse file op de A27 Utrecht almere is een aanrijding geweest. Tussen knopend Rijnsweert en Hilversum 7 kilometer. Op de A35 Almelo richting Enschede bij Enschede 4 kilometer. ligt daar olie op de weg, verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De illegale handel in dieren wordt steeds omvangrijker, zegt het Wereld Natuurfonds. Er zitten steeds meer criminelen in deze handel en er gaan miljarden euro's in om. De natuurorganisatie start vandaag een campagne. Trieu van Rijswijk sprak met een van de weinige criminologen die zich bezighouden met deze groene misdaad. Meneer Van Oem, eh, criminelen nemen deze handel over. Dat betekent dat er goed in te verdienen is. Ja, dat klopt zeker. Er zijn eh, dierproducten die eh, op de zwarte markt eh, 30.000 euro waard zijn per kilo. Zoals? Zoals meushorn, maar er zijn ook vogels, papegaaisoorten... waar 40.000 euro voor wordt gegeven op de zwarte markt. Oftewel, het is lucratief voor criminele organisaties. En makkelijker dan wapenhandel of drugshandel? Waarom storten ze zich daarop? Kijk, als je als criminele organisatie je richt op, eh, op de cocaïnehandel... maar op een gegeven moment zie je... hé, hey, de handel in papegaaien is veel lucratiever... dan zeggen ze, nou, laten we ook wel papegaaien handelen. Nou, zo simpel is. Dan nou, bent u groen criminoloog? <laughs> Jazeker. Ja. Er zijn er veel van uw soort. Nee, ik, uh, mijn um, uh, co promotor dat is Tim Boekhout... hij is, uh, hij is ooit begonnen als drugscriminoloog. Uh, uh, hij is ook overgestapt, net als die, ja. Hij is ja. eigenlijk ook overgestapt, ja. We zijn met z'n tweeën. Dat klopt, ja. Het is nooit een uh, gebied geweest van de criminologie. Sinds jaar nul worden natuurlijk planten en dieren verhandeld. Uh, sinds de afgelopen 10, 20 jaar is er eigenlijk een nieuwe stroom binnen de criminologie. Kijk, want er houden zich daar ook criminelen mee bezig... met dat soort vormen van criminaliteit. Je zou dus eigenlijk moeten vaststellen of een dier in gevangenschap is gekweekt. of dat het een wild dier is. Kunnen Zee, we dat? Gelukkig hebben we nu onderzoek van het NFI. waardoor er meer mogelijkheden zijn om dit soort onderscheid vast te stellen. Wat doen die dan? Nou? We kijken het DNA-materiaal. en vergelijken dat met de ouders. Bijvoorbeeld, je hebt een, een vogel. en uh, ze zeggen nou oké, okay, dit zijn de ouders. dan kunnen ze met dat DNA-materiaal bijvoorbeeld achterhalen. of het wel ja, nou, daadwerkelijk dat is de ouders zijn. De veren, van, veren van de vogels. Door hier de puntjes af te snijden, kunnen we daar DNA uithalen. Met veren kunnen we dus ook een verwantschaponderzoek uitvoeren. Uh, en daarmee dus vaststellen of een dier inderdaad uh, bij een uh, fokker vandaan komt. En die veren zitten dan in een grote papieren zak. Ja. Aan het woord is Irene Kuipers, biologe van het NRV. Jullie krijgen steeds meer van dit soort zaken, hè? Ja, we zien wel dat uh, inmiddels bekend is dat we technisch steeds meer kunnen. En het zou nog wel meer mogen, maar in principe uh, door de ontwikkeling in de technieken kunnen we steeds vaker in strafzaken ondersteuning bieden. Want dat is een beetje het probleem, zeggen de onderzoekers. Je kan eigenlijk vrij lastig vaststellen of het dier illegaal is, of het gefokt is, of het uh, uit het wild komt. Nou, het is inderdaad een lastige, lastige vraag. En in sommige gevallen kan het wel op het moment dat uh, iemand beweert een dier gefokt te hebben. Dan heeft hij de ouderdieren doorgaans ook in uh, bezit. En dan kunnen we de papieren verifiëren met een DNA-verwantschaponderzoek. Eigenlijk analoog aan wat er ook voor mensen wordt gedaan. En dan kun je dus onderzoeken of een uh, nakomeling inderdaad... ...afkomstig is van die twee ouderdieren. En is het al gebleken met wat jullie hier doen... ...dat het inderdaad helpt om tot de veroordeling te komen? Ja, waar wij natuurlijk uh, erg op gericht zijn... ...is te zorgen dat de methodes die we toepassen... ...dat die stand houden, ook in, uh, in de rechtszaak. Want het brengt uh, toch wel aardig, uh, aardig wat op... ...en het gaat met name ook in zulke grote aantallen. Nou, hier uh, in de vriezer bewaren wij uh, de meeste echt En dit betreft verwerkt vlees van de kroonslak. De, de kroonslak? Strombuschigas, ja, dat is een uh, slak die uh, in het Caribisch gebied wordt opgevist. En het vlees wordt gebruikt, uh, nou, in dit geval in een paté. Nou wordt er alle wegen gezegd dat het erger wordt, met die illegale handel. Is dat jullie indruk ook? Wij hebben niet direct zicht op wat er natuurlijk bij de grenzen binnenkomt. Uh, en die toename in vragen, ja, die komt natuurlijk ook door de ontwikkelingen in, in technologie. Wij hopen eigenlijk dat het nog verder zal toenemen, omdat we steeds meer kunnen zei deze vrouw tegen Trudy van Rijswijk hij is vast op de hoogte van de commotie onder de achterban van zijn partij, de VVD. Maar tijd om er nu iets aan te doen heeft hij niet. Premier Rutte, de hele dag al en ook vanavond komen beoogd ministers en staatssecretaris bij hem langs. Nou, zojuist was dat vvd Sander Dekker op bezoek bij de premier. Marcel Bril op het Binnenhof, wat wordt meneer Dekker? Hij wordt staatssecretaris van Onderwijs. Uh, en Hij uh, heeft ongeveer een uur binnengezeten bij Rutte. Ze kennen elkaar al wel, want het zijn natuurlijk uh, partijgenoten. Ze zijn elkaar al vaak uh, tegengekomen. Maar... Uh, ja, Sande Dekker is op dit moment uh, wethouder in Den Haag. Dus uh, wel een politicus, maar nog nooit landelijk actief geweest. En toen hij zojuist naar buiten kwam, na dat uurtje praten, had hij het over een plezierig gesprek. Maar hij klapte niet uit de school verder. Nou, inhoudelijk doen we natuurlijk geen mededelingen over het gesprek. Uh, maar er wordt wat uh, gesproken over, uh, over de portefeuille. En over een aantal uh, formaliteiten. En uiteindelijk wordt er dan gevraagd, wil je toetreden tot het kabinet en nou heb ik ja gezegd. We kunnen nu door geloof ik naar Wilma Borgman bij de VVD, want die heeft nieuws. Vinden. En aan het eind wederom geconstateerd dat de VVD-fractie in zijn geheel gewoon achter het regeerakkoord staat. Ik vind niet dat onderhandeld moet worden. Nee, laat helder zijn dat wij in dit regeerakkoord heel veel punten hebben zitten die voor ons pijn doen. Er zitten ook heel veel punten in die voor ons belangrijk zijn. Datzelfde geldt voor de PvdA. Maar voor ons is het belangrijk, het geheel. Uh, en daarin accepteren we dus ook dat er soms zaken zijn die niet fijn zijn in de uitvoering. Maar de achterban die accepteert dat niet. Uh, ook mensen die actief zijn binnen de partij, die willen een extra vergadering, er is grote ophef, die nemen niet genoeg om met het is het is wel een mooi beeld. Nee, maar kijk, uh, laat helder zijn. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld uh, in dit specifieke geval de ziektekostenregeling, Dat is een, een regeling die op 1 januari 2014 moet ingaan. Waar de hele uitwerking van de regeling de komende tijd moet plaatsvinden. er zoals... kan nog wel het een en ander veranderen. En zoals u weet, voor elke maatregel waar de VVD uh, altijd zijn goedkeuring aangeeft... is altijd sprake van maatwerk. Is altijd sprake van het feit dat we kijken dat er geen gekke uitschieters zijn. En dat zal ook voor deze regeling gelden. En volgens mij uh, is dat exact hetzelfde wat mijn collega Samsom ook gisteren heeft gezegd. Maar begrijpt u erop? Want de VVD heeft natuurlijk altijd gezegd... er komt extra geld voor de werkende Nederlander. Nu moet die werkende Nederlander heel veel gaan inleveren. Uh, VVD-kiezers zeggen ook... dit is tegenovergesteld waar de VVD voor staat. Die voelen zich bedrogen. Nee, kijk, uh, het is zo dat voor de VVD... altijd het principe werken moet lonen voorop zal blijven staan. Dat zullen wij ook alle maatregelen tegen, uh, uh, tegen wegen. Maar het is ook zo dat wij als VVD vinden dat wij uh, op dit moment uh, het land door de crisis moeten helpen. Dat wij ook bereid zijn om daar pijnlijke maatregelen voor uh, te slikken. Dit is zo'n maatregel. Maar zoals voor elke maatregel geldt, uh, het zal in maatvoering goed moeten zijn. Het moet geen gekke uitschieters uh, bevatten. En uh, ik sluit me dus ook van harte aan bij wat mijn collega Samson ook gisteren al zei. Natuurlijk gaan we op dat soort aspecten in de uitvoering letten. Wat gaat de fractie doen aan de onrust, meneer Zelster? Nou, wij gaan natuurlijk uh, uh, met, uh, met uh, opgeheven hoofd ook naar onze leden en ook naar onze stemmers om uit te leggen waarom wij het regeerakkoord in zijn totaliteit een goed akkoord vinden. We gaan ook aan hun aangeven dat natuurlijk alles uh, op, uh, in, in redelijkheid, in maatvoering moet zijn. Uh, en het regeerakkoord bevat natuurlijk uh, veel zaken die voor ons ook belangrijk zijn. We zorgen ervoor dat uh, uh, het strenge immigratiebeleid overeind blijft. Uh, er wordt op ontwikkelingssamenwerking uh, gekort. We zorgen ervoor... De leden willen inspraak. komt hij er? Nou, wij hebben morgen een uh, bestuurderscongres. Daar zullen wij ook uh, uitleg uh, geven over hetgeen voor ligt. Wij zijn uh, als gehele fractie ervan overtuigd... dat we een pakket hebben wat verdedigbaar is. Er het is geen, er is geen uh, pakket met feestvreugde. Dat wisten we van tevoren. En geen inspraak? Nou, uh, zoals u weet is het altijd zo bij de VVD... dat wij uh, een fractie afvaardigen om namens uh, de leden de besluiten te nemen. Die fractie zal... Uh, zoals goed gebruik is, dat altijd uitleggen aan de leden. Maar wij hebben geen uh, uh, cultuur waarbij dan, uh, we allerlei congressen gaan organiseren. Dat gaat niet gebeuren. De denkt dit dat was uh, Halbesijlstra na een uh, fractievergadering. Tim... die um, vier en een half uur bijna heeft geduurd. Uh, de conclusie is dat de VVD-leden geen congres krijgen... om ja of nee te zeggen tegen uh, de plannen. Maar um, de VVD-top gaat het land in om het uit te leggen. Uh, er moet nog gekeken worden naar uitvoering. Er moet gekeken worden naar maatwerk. Dus uh, dit uh, is nog niet afgerond. Nee, want de fractie heeft natuurlijk toch al wat uit te leggen. Maar de boodschap hier is denk ik toch vooral dat ze als één geheel... als één blok achter het regeerakkoord en daarmee achter Mark Rutte staan. Uh, ze staan achter... achter de regeerakkoord dat wel, maar ze staan niet helemaal achter de uitwerking zoals die de laatste dagen naar buiten is gekomen. Dat is volgens mij ook een conclusie die je op basis van de woorden van Zijlstra kan trekken. Ja, want wat die nieuwe net benoemde vanmiddag voorzitter ook zegt, dat het aan alle redelijkheid moet gaan gebeuren, dat de maatvoering ook in de gaten moet worden gehouden. Dat is ook een boodschap, een oproep om dat in ieder geval bij de uitwerking straks wel ter discussie te stellen. Dat lijkt me wel ja, maar hier komt Stef Blok aan, laat ik die ook nog even vragen. Ja. Nou, die liep heel snel door. Um, maar goed, volgens mij is inderdaad de conclusie dat de... Uh, want Zelstra had het ook over de ongewenste effecten. Um, ik denk dat wat er de laatste dagen naar buiten is gekomen... dat dat zo'n effect is waarvan Zelstra zegt dat die niet gewenst is. En dat ze daar nog over gaan praten, dat lijkt me zonneklaar. En dan gaan we eens even kijken hoe dat morgen allemaal gaat vallen... bij de achterban van de VVD, die dus inderdaad, zoals Zijlstraatsrijk eh, zei... een andere cultuur kent waarbij de inspraak zoals die bij de Partij van de Arbeid... heel anders is. En die is ook belangrijk, die partij daar vandaag. Want Marcel Bril, eh, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid... die treedt eindelijk toe tot het ministerschap. Dat klopt. Hij wordt, als alles goed gaat natuurlijk, minister van Buitenlandse Zaken. Uh, hij heeft al heel graf, vaak uh, een post geambieerd die niet het Kamerlidmaatschap is... Uh, en nu dan eindelijk uh, zou hij uh, minister van Buitenlandse Zaken geworden. Hij is op dit moment binnen bij Rutte. Hij heeft een gesprek met de formateur. En um, toen hij hier zojuist aankwam, toen was hij uh, um, ja, bijna geëmotioneerd, leek het wel, uh, dat hij deze functie gaat krijgen. Het is een enorme eer, juist omdat mijn politieke vader, Max van der Stoel, de enige andere... Partij van de Arbeid politicus is geweest die eh, deze functie heeft bekleed. Dat legt wel direct een hele grote druk ook op die functie en op, uh, op de baan die u krijgt. Um, dat klopt, zo voel ik dat ook. Uh, ik wil hem zeker niet teleurstellen. Grote verantwoordelijkheid ook. Absoluut. Voor hem en voor het land. En dus Timmermans nu de aanstaande excellentie bij de premier. En dat gaat ook de hele avond door tot ontvangen van nieuwe bewindslieden, Marcel. Jazeker, nog één beoogd minister, Henk Kamp. En daarna komen er nog drie beoogd staatssecretarissen langs. Om half tien staat de laatste afspraak gepland voor vandaag. En morgen gaat het gewoon door, nietwaar? Zo is het. Volgens, We hebben nog niet het lijstje binnengekregen, maar dat is wel de verwachting. Marcel Bril, uh, dank je wel. Het gaat over Wilma Borgman met het laatste nieuws over de VVD. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1 op donderdag. Ik wens u een heel prettige avond. En Joost Eerpmans, jij zit klaar om ongetwijfeld verder te praten... over de politieke beslommeringen? Ja, absoluut. Heel graag. Ook, uh, we horen het al, er komen barre tijden aan. Het is duidelijk, uh, kabinet en el. Gooit flink wat in de strijd om het consumenten zo moeilijk mogelijk te maken. En daar ga ik het ook over hebben. Want consumenten die reageren nogal zuinig. Ze bewaren steeds meer appeltjes voor de dorst. Dat was al gaande. Maar door de maatregelen die nu zijn aangekondigd... denk ik dat het alleen maar erger wordt. Is dat verstandig als consumenten zich gaan inhouden? Ik ga dat vragen aan onder andere de directeur van de Consumentenbond. Hoe dan ook is het nieuwe kabinet wat mij betreft alles behalve een oplossing. Dit kabinet kun je wel noemen de schrik van het consumentenvertrouwen. Hoe kijkt u daarnaar? Ik zeg dit kabinet een uil jaagt... Consumentenvertrouwen weg. U kunt reageren op 0800 1121. Doe het ook met hashtag vertrouwen. Uh, hashtag kabinet.nl, maar ook hashtag WNL. Uh, we gaan ook naar de VVD-fractie luisteren. Als er nieuws komt, neem ik aan dat we gaan schakelen uh, met, met iemand. Maar voorlopig gooien we het op deze stelling. Kabinet.nl jaagt het consumentenvertrouwen weg. Ik hoop dat u mee gaat praten in avondspits. Alles staat open hier, de lijnen, de tweets komen binnen. U doet mee, hopelijk met het gesprek van de dag bij avondspits van WNL. Heel graag tot naar de hoofdpunten uit het NOS-journaal.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 Het ministerie van Veiligheid zegt dat er geen levensbedreigende situaties tussen zaten. De nieuwe minister Ploemen gaat volgende week al op handelsmissie naar Turkije. Het was eerst de bedoeling dat staatssecretaris Bleker met premier Rutte mee zou gaan. Maar als het kabinet inderdaad maandag wordt beëdigd... is Bleker bij het begin van de missie al niet meer in functie. En dan reist Rutte s'avonds met Ploemen naar Turkije. Er gaat ook een handelsdelegatie mee. De storm Sandy heeft in New York zeker aan 37 mensen het leven gekost. Hulpverleners zijn nog steeds bezig met de zoektocht naar slachtoffers... In zwaar getroffen gebieden deelt de gemeente voedsel en water uit. En de rekenkamer is tevreden over de manier waarop hulporganisaties duidelijk hebben gemaakt hoe ze het geld in Haiti hebben besteed. Maar in een rapport staat ook dat de doelstellingen na de aardbeving daar te ambitieus waren en dat het soms ontbrak aan kennis. Zo was het de bedoeling om in Haiti betere huizen neer te zetten dan er voor de aardbeving stonden, maar dat is niet overal gelukt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. We trekken buien over het land, soms zelfs met onweer daarbij. In de loop van de avond en nacht is het in het binnenland overwegend droog... maar in de kustgebieden blijven buien mogelijk. Temperatuur gaat omlaag, landinwaarts naar een graad of 4, 5. Kustgebieden is de graad of 6. Verder gaat de wind weer toenemen, wordt hard windkracht 7 langs de kust... en ook in het binnenland staat vrij veel wind. Morgenochtend zonnige momenten in de kustgebieden en buitje. In de loop van de dag van het zuiden uit bewolking en periode met regen. Met het binnendringen van die regen gaat de winter eventjes wat uit... maar verder blijft het toch behoorlijk waaien. Temperatuur in de middag 9 tot 11 graden. En de komende dagen blijft het gewoon wisselvallig herfstweer met van tijd tot tijd veel wind. Zaterdag grijs weer een periode met regen. Zondag weer wat zon in een enkele bui. En ook na het week -einde blijft het wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie, vooral rond Utrecht en bij Arnhem nog aardig wat drukte... heeft ook te maken met de buien die over het land trokken. Bij elkaar nog zo'n 130 kilometer file. Wat opvalt is de file op de A12 Utrecht richting Duitse grens... tussen Arnhem-Noord en knopend Velperbroek 5 kilometer. Dat is een aanrijding, bij Westervoort is de linker reis ook dicht. Er was ook een aanrijding op de A15 Goikum richting Nijmegen. Tussen Knopendel en Waddenoord nog 7 kilometer. Alle reisroken zijn al een tijdje dicht. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Hilversum... is de linker dicht na een aanrijding. Vanaf het knooppunt Rijnsweert 9 kilometer file. Geeft ook veel vertraging richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 10 kilometer. Olie op de A35 Almado richting Enschede. Tussen Enschede West en Enschede Zuid staat daardoor 4 kilometer. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Kabinet Den Uil jaagt het consumentenvertrouwen weg. U luistert naar Opinie Radio 1. Dit is weer een nieuwe avondspits van WNL. Wel, WNL. 0800-1121. Ja, goedenavond, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... geven we weer minder uit aan eten en drinken... en vooral minder aan meubels, elektronica, kleding en een fiets of een auto. De consumentenbestedingen blijven dalen. We kiezen liever voor sparen of lossen de hypotheek af. Geld rolt dus minder en dat doet de economie geen goed. Nog slechter is gesteld met het sentiment van de mensen. Dus ons vertrouwen in de eigen portemonnee en de koopbereidheid. Al vijf jaar staat dit consumentenvertrouwen in het rood. En wat doet nu het nieuwe kabinet Den Uil? BTW omhoog, lasten omhoog, accijns omhoog en premies omhoog. Het is een bewind. Cuba aan de Noordzee. Dit kabinet jaagt het consumentenvertrouwen weg. Bel WNL 0800 1121. Eén goedenavond. Ja, het is een ABC'tje van de economie. A, export. B, overheidsuitgaven En C, consumentenbestedingen. Die bepalen eigenlijk de, de, de, hoe de economie ervoor staat. En dan blijft er nog één Tiende over en dat komt voor rekening van investeringen. Maar zo belangrijk is dus ons aller consumentenbestedingspatroon. Uh, wat vindt u? Bent u ben ik eigenlijk benieuwd naar. Bent u van plan om de skivakantie over te slaan? Uh, stelt u het allemaal een beetje uit? Uh, gaat u minder boodschappen doen? Let u meer op de bonuskaart? Misschien geen Sinterklaas dit jaar of wat minder uitbundige kerst? Kortom, wat doet het consumentenvertrouwen met u? Uh, behoort u tot de uitstellers of bent u van plan om uit te gaan geven? Ik ben benieuwd wat mijn stelling betreft. Ik zeg, dit kabinet jaagt het consumentenvertrouwen. Vertrouwen, absoluut weg van ons. Uh, Zometeen dus de directeur van de Consumentenbond, Bart Combe. En we gaan ook praten met een deskundige. Daar ga ik zo naartoe even kijken wat er binnen loopt op de, op de tweet. Het tweede scherm zegt mij, hey, Nois Fariesen, we hebben rechts jaren SUV-pot verteerd. Nu gaan we links groen en sociaal ombuigen. BNL. My Live zegt een appeltje voor de dorst achter de hand. Ik kan het iedereen aanbevelen. Bal Visser twittert avondspits. Toch knap van Spekman die stiekem Rutte de eerste SP-premier heeft laten worden. PvdA is de winnaar van de verkiezing. Ja, die stelling hadden we maandag. En Marco K zegt Halbe Zijlstra. Gietekostenregeling is geen maatregel, maar een ordinaire nivellering. Ja, de boosheid is nog niet geslonken. En bij mij ook zeker niet. En ik hoop dat er nog heel wat onrust gaat ontstaan in de VVD-gelederen. Ook daar mag u op reageren. Ad de Jong, is dit kabinet L een uh, schrikbewind voor het Consumentenvertrouwen. Goedenavond, eh, meneer Eerdbal. Ja, ik vind dat wel. Uh, maar het maakt helemaal niet uit of je nu spaart of niet. Ze doen toch wat ze willen. Ze veranderen. Je, je wordt iedere keer met andere spelregels uh, geconfronteerd. Neem nou even voor uh, de kabinetsformatie. In één keer kom uit de lucht vallen dat er een, uh, een commissie gevormd is. Die gaan de belasting uh, uh, herzien. Dan kom je een keer met... Uh, zorgkosten, ja. afhankelijk van mijn ja. inkomen, heeft in geen echte verkiezingsprogramma gestaan. Ja. Dus je moet van me afwachten wat er gebeurt. Ik ben het ge geheel met je eens. Had. Ik zat gisteren nog bij een presentatie over de woningmarkt. Daar bleek ook dingen uit de lucht zijn gevallen waarvan die hoogleraar zegt, ja. het dat kan, dat kan niet eens. Het gaat van hot ja. naar her, er is geen pijl op te trekken. Ja, kijk, dat, dat er in een formatie uh, compromissen gesloten moeten worden, dat snap ik ook wel. Hmm. Maar dat er dingen naar voren komen waar wij nog nooit van gehoord hebben in verkiezingsprogramma's of wat dan ook. Ja. ja de, en dat is dezelfde nou ik, uh, ik, ik word bijna 65, je hebt allerlei dingen geregeld. En dan in één keer krijg je bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid horen, van mensen die meer dan 100.000 euro uh, in bezit hebben. Zouden ze gewoon gespaard kunnen hebben voor hmm. de pensioen natuurlijk. Ja. En daar gaan ze gewoon belasting over hebben. Zo gaat dat. Ja. Altijd ja, bedankt. Voor je vertrouwen, dank je wel. Dank je wel, dank je zeer. Oh, goedenavond, 0800 1121, kabinet NL jaagt het consumentenvertrouwen weg. Hashtag kan u doen met hashtag vertrouwen, hashtag kabinet, hashtag WL, mag allemaal. Eh, er komt veel binnen, kijk hoe u erover denkt. We gaan eerst even naar Marcel Canois, hij is hoofdeconoom bij Ecoris en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, het consumentenvertrouwen heeft nogal wat deukjes opgelopen, kan je zeggen, ook na gisteren. Dat, dat doet de zaak geen goed, die onrust lijkt mij, met betrekking tot de zorg. Hoe kijk jij er als hoogleraar naar? Uh, nou, er zijn twee, twee gezichten eigenlijk. Uh, wat de, de zorg bestaat uit de langdurige zorg en de curatieve zorg, dus de, zeg maar, de huisartsen en de ziekenhuizen. En als je naar de langdurige zorg kijkt, dan zijn er eigenlijk verstandige maatregelen genomen. Vindt misschien niet iedereen leuk, maar het is wel verstandig en broodnodig. Dus dat, uh, dat uh, kan de twee zakstoppen. Verstandig om de hoge inkomens uh, flink te laten bloeden? Nee, dat is dat andere facet. Oh sorry. Ja. Uh, dus we hadden het eerst even over de langdurige zorg. En de langdurige zorg, daar is al tien jaar van bekend dat daar wat aan gedaan moet worden. En uh, ja. we hadden vier staatssecretarissen die op de winkel pasten. En nu hebben we eindelijk... Uh, uh, gaat er wat gebeuren daar? Dus dat is, uh, dat is een goede zaak. Ja. Uh, maar uh, met zorgpremies hebben ze natuurlijk een beetje een potje van gemaakt. Ja. Uh, ten eerste snapt niemand het. Ik bedoel, ik snapte het zelf al niet. Uh, toen ik de ger las, uh, waren de teksten uh, cryptogram voor gewordenen. Mm. En uh, toen het langzamerhand duidelijk werd wat er eigenlijk mee bedoeld was. Ook het Centraal Planbureau die die dingen moest doorrekenen, snapte het niet. Dus dat zegt ook al genoeg. Ja. Uh, ja, dan blijkt dat het eigenlijk om een nivelleringsoperatie gaat. Nou, daar mag je voor of tegen zijn. Dat hangt dan van je politieke kleur af. Maar het lost geen enkel probleem op. En het leidt alleen maar tot chaos en, en, en onzekerheid. En dat is dus eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje onverstandig. Ja, nou zeg ik, uh, Marcel, uh, over die zorg trouwens, als je daar verstand van hebt. Ik begreep laatst dat uh, per dag er 2000 euro aan ongebruikte uh, medicijnen worden weggegooid in onze ziekenhuizen. Dat zou alleen al een besparing, als je dat aanpakt, opleveren ja. van 3,7 miljard per jaar. Kun je de hele nivellering ja. schrappen? Nou, uh, kijk, er zijn inderdaad op allerlei uh, terreinen van de zorg wel besparingen te realiseren. Maar het is, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. He, want uh, ja, hoe ga je dat organiseren? Dat, dat blijkt in, in, in veel gevallen bij de zorg. Kun je makkelijk aangeven, nou, hier kan het beter en hier kan het slimmer. En, he, maar het is niet zo ontzettend simpel om dat ook werkelijk te bewerkstellen. Nee. Nou, okay. uh, maar ik ben met, met, met u eens dat, uh, ja, dat in een systeem wat eigenlijk redelijk goed functioneerde de laatste jaar... en wat pas zes jaar geleden is ingevoerd en wat nu een beetje begint te draaien dat het eigenlijk bestuurlijk en politiek onkies is om daar majeure veranderingen in te gaan, te gaan nee. doen. Nou is de vraag, uh, Marcel, wanneer daalt het consumentenvertrouwen vooral? Nou, het, het consumentenvertrouwen, dat is een beetje een moeilijk grijpbaar iets. Uh, en dat heeft een korte en een langere termijn. Kijk, bij korte termijn, zeker, uh, uh, daalt het op het moment dat er... Plannen worden gepresenteerd die compleet onzeker zijn. Nou. Mensen kunnen het best wel uh, managen en best wel accepteren als bijvoorbeeld, en zeker als ze wat, uh, wat een hoger inkomen hebben, uh, als uh, ze wat meer moeten betalen aan dit of dat. Ja. Als dat maar zeker is. Precies. Persoonlijk heb ik liever dat men, men zegt van nou, uh, ik heb zelf ook een hoog inkomen. Ik vind het helemaal niet erg om wat meer aan de zorg te betalen. Dat is oké. Okay. Ja. Als ik maar weet waar ik aan toe ben als consument... Ja, goed. En, en dat is denk ik het belangrijkste. Is dat men weet, men moet weten waar men aan toe is. Ja, of... Maar als het de helft is van je bruto inkomen per maand, dan ga je gewoon ja, uh, niet meer Ja, maar dan ga je niks meer uitgeven. Dan ga je gewoon dingen nee, overslaan. Ja, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar dan, dan heb je het over hele extreme situaties. Ja, die zitten er tussen. Die, die dus ook dus vermoedelijk niet, niet voordoen. Hmm. Uh, maar goed, uh, het, ja. is, het is waar. Het, het, is, het is zonder meer waar. dat uh, Ik denk dat het belangrijkste is. De onzekerheid die meegekeerd dus okay. is, niemand snapt het. En, en, en Rutte kan het ook nog niet uitleggen. Nee. En, en, dat, en dat is hetgene wat op korte termijn voor de meeste oorlogs veroorzaakt. En ze okay. denken dan van ja, wat, wat gaat dat voor mij betekenen? Ja, Marcel, blijf luisteren als je wil. Kanawa, uh, u hoort uh, Marcel. Uh, hij is uh, hoofdeconoom bij Ecoris en hoogleraar over het consumentenvertrouwen. Ik zeg het kabinet in wat we nu hebben, jaagt het consumentenvertrouwen weg. Hendebeng zegt uh, consumentenvertrouwen is niet aan de orde. We kunnen gewoon niks meer uitgeven. Paul Visser zegt mij avondspits. Nu ook de mensen met werk worden gepakt, stopt de economie volledig voor uitgaven van boven de 500. Snuitje uh, zegt mij... ik geef geld uit om te eten. En verder bekijken ze het maar een poos. Ik heb alles wat ik wil. Ik ben wel een WW'er, zegt hij erbij. Van 63. Wilma slijpers uit Beers. Goedenavond. Goedenavond. Vertelt u maar. Ja, ik ben uh, het ook wel eens met uh, de stelling. Niet alleen het, uh, het vertrouwen wat betreft de consumenten, maar... Uh, ik denk dat dat ook, ook een goede zaak is, want er wordt heel erg veel geconsumeerd en dat is he een hele slechte zaak. En hoe minder er geconsumeerd wordt, hoe minder er ook vervuild wordt. Dat is waar, maar de economie zakt in. Dat is, het is een van de drie pijlers. Ja, maar is dat zo'n probleem als de econ economie... Nou, in, is ook... in een crisis niet echt, echt, echt, werkt niet echt lekker mee, hè? Nou, maar ik denk dat het veel belangrijker is dat het goed gaat met de mensen. En dat we eerst moeten kijken dat het goed gaat met de mensen. Oké. Okay. En dan kijken wat we met de economie moeten doen. Wilna Slijpers, dank je zeer. 0811 21, het kabinet jaagt het consumentenvertrouwen weg. Uh, meneer Drijf uit Olderkijk. Ja, goedenavond meneer Eertmans. Zegt u maar. Nou, ik ben er niet mee eens. De eerste al ben ik het niet mee eens, omdat u zegt: u zegt iedere keer Den Uil, maar voor mij is het Rutte. Toch? Ja. En ik snap wel dat u dus Rutte niet wilt noemen, want u bent ook, zelf ook rechts. Dus nu zit ja. Rutte aan het roer. Oh, je zei toch rechts, dat, maar soms ja, vergis dat, ik mij een dat beetje. Maar dan noemt u wel een linker, dan noemt u natuurlijk Den de Uil, omdat die links was. Maar het is dus echt Rutte 2. Nou, ik ben blij dat u dit verduidelijkt voor de luisteraars, want er, ja, toch geen, er moet er geen mis blijven hangen natuurlijk over m mijn stellen. maar ik begrijp u wel dat u dat zo noemt. Hmm. Gaat u verder, meneer Drijfhout. Maar ik, ben de, want ik denk dat het consumentenvertrouwen helemaal niet uh, terugloopt. Wij hebben het goed... Hmm. Dus waarom zouden, wij, uh, tja, waarom zouden we daaraan twijfelen? Dat kabinet ook zit. Ja, dat zegt u nou. Maar het punt ja. is net dat het blijft dalen. Kijk, het CBS heeft al gezegd 2% ja. minder aan, aan goederen. Maar, maar als ja. je kijkt naar de duurzame goederen als meubels en zo, dat is 4% ja. omlaag. Als mensen zich de, knip, hè, de hand op de knip gaan houden, en ja. dat wordt veroorzaakt door dit kabinet, is mijn stelling, dan gaat ja. dat de verkeerde kant op. Wat u zegt, het vertrouwen. Kijk, ik hoef geen tv te kopen, maar, maar dan kan ik dan wel dingen vertrouwen. U zegt, ja, ja vertrouwen, dat is maar de definitie. Maar de definitie van consumentenvertrouwen, zo meteen trouwens ja? de consumentenbond hierover... is volgens mij ge gerelateerd aan de consumentenbestedingen. Dus als het vertrouwen weg is, gaat men minder besteden. Dat is het punt. Misschien gaan de mensen wel minder besteden. Ja, ja. Nou, meneer Drijven, We drijven wat af. Maar zou ik bijna nogmaals, zeggen. het is niet Den Uyl, ja? Oké, okay, Den Uyl was uw hoofdboodschap. Nou, het kabinet Den Uyl, wat mij betreft, moet ophouden de consumentenvertrouwen weg, weg te nemen. Dat, dat blijft mijn punt. Mark Westerdorp zegt, Eerdmans, ik ben het een beetje eens. Ik snap niet hoe nivellering ons uit de crisis moet helpen. En nivellering levert ook geen geld op. Uh, Robin Feenstra zegt, Avondspits. Nee, al die kostenverzwaringen. Buffers nodig om ze op te vangen. Niet om aankopen te doen. En die zegt dus gewoon spaarden. Tineke Senf, zegt mij zo op Twitter. Zolang iedereen zich zeg maar zorgen gaat maken. Om de zorgpremie van 2014 valt de rest van de bezuinigingen van 2013 niet zo op. Dat zou natuurlijk een strategische move weer kunnen zijn van, van Mark, Mark Rutte. Um, er wordt mooi gebeld, vind ik mooi om te zien. Anki uit Drenthe, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, het is inderdaad niet het kabinet Den het is het kabinet Mark Rutte natuurlijk. Ja, die... En, uh, uh, nou, ik hoorde die mevrouw zeggen van... Uh, we moeten vooral goed voor mensen zijn. En die meneer zeggen er is niet veel uh, uh, onrust, dat valt best mee... Nou, ik, ik werk uh, fulltime, mijn man ook. En ik kan je vertellen dat uh, wij, uh, uh, nou niet alleen wij zelf, maar ook uh, al onze collega's hier heel erg mee bezig zijn. Ja. Als, ik, als ik kijk naar de situatie van uh, mijn man en van mij, uh, dan zien we dat de zorgpremie van nu 420 euro per maand voor ons hele gezin stijgt naar 1200 euro per maand voor ja. het hele gezin. Dat is gewoon 800 euro netto. Waar ja, moet je het uh, vandaan halen? Meer ja. uitgaven. Ja. En uh, ik zie dat de hypotheekrente-aftrek uh, daalt, want we hebben een eigen huis. De kinderbijslag die, uh, zal dalen, want we hebben nog opgroeiende kinderen. Mijn man die rijdt in een oldtimer... Ik, uh, ik wou het net vragen. Jullie ja. is... rijdt in een oldtimer... Jullie moeten verhuizen. Ook nog, uh, ja. Ja, dus, nou ja, en dat is dus... Dan zeggen ze dus, ja, dan moet je verhuizen. Wij hebben ons onth huis een jaar al te koop staan. Nou, er zijn heel veel tijd, maar niet. geen uh, ja. kopers... Dus ik heb gisteravond ook een mail gestuurd aan de VVD... van nou, doe maar gewoon een bot op mijn huis. Yeah. Uh, want wij... Uh, ja, dat, dit is dus niet goed nee, voor nee, mensen nee. zorgen. En dit is wel heel veel onrust voor Double, nee. En hebben wij ook nog... Uh, ook nog een PvdA-gemeente woon ik in... die vindt dat de gemeentelijke belastingen... alleen moeten stijgen voor huiseigenaren en niet voor huurders. Nou, oeh, oeh. dus dan heb je de nivellering... komt bij ons van zowel het Rijk als de gemeente. Ja. Dan krijg je links en rechts -om, om je horen. Ik denk dat je richting de schuldhulpverlening... en dat zeg ik zonder overdrijving trouwens... maar het, het, het, het, dubbel modaal kan de schuldhulpverlening in zometeen. Het is bijna, het is bijna beter om st te stoppen met werken. En je huis... Ja, wij uh, krijgen... ligt... Nou ja, maar daar zeg je iets. Wij kunnen in ieder geval... en dat heb ik al tegen mijn man gezegd... Ik ga dus gewoon geen zomervakantie boeken. Ja. Ik sprak vandaag wat collega's. En mijn ene collega zei letterlijk tegen mij... dat zij met haar man had afgesproken... dat een aantal persoonlijke uh, dingen die ze wilde realiseren in het huis... dat ze daar nu toch eventjes uh, mee ging wachten. Ja. En bij mijn man op het werk hebben ze gewoon een aantal collega's gezegd... tegen hun vrouw, stop jij maar met werken. Okay. Want uh, uh, dan kunnen we misschien die zorgpremie kunnen we ja, wat minderen. Ja, dus An het, is, dus het, is, het is echt heel, heel veel onrust. Nee, het is, heel droef. het is heel droef. Ankie, ik denk dat je namens heel velen spreekt. En de overdrijving is er niet bij. Het is, het is echt zo zuur als, het, als jij het zegt, is het voor velen. En, en dat, is, dat is dramatisch. Dankjewel, Anki, voor het inbellen. En sterkt ook in de PvdA-gemeente daar. Uh, overigens nu aan de lijn Bart Combee. Hij is uh, directeur van de Consumentenbond. Bart, goedenavond. Hallo Joost. Voor alles wil ik dit tegen je zeggen. Jij hebt mij ooit ontgroend. Dat, weet jij dat nog? Ja, ja, dat, dat weet ik nog heel goed. Je hebt je er goed doorheen geslagen, Joost. Ja, dit is wat er van gekomen is. <laughs> dus, maar je weet het gelukkig nog. Nee, ik, ik zal het ook nooit vergeten, ja. maar dat heeft misschien andere redenen. Hé, hey, zeg Bart, jij bent nu opgeklommen. Je bent directeur Consumentenbond. Uh, heb je veel verontruste consumenten aan de lijn gehad bij de bond uh, vandaag over alles wat er gaande is? Ja, er zijn natuurlijk mensen die vragen stellen over onderdelen van het regeerakkoord. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld over de dingen als uh, de hogere zorgpremie, de assurantiebelasting die die verzekeringen duurder gaat maken. Uh, uh, dat soort uh, maatregelen, daar hebben mensen inderdaad uh, vragen over. Ja. Uh, overigens, het gaat over het consumentenvertrouwen. Hè. Dat ja. moet je wel zeggen, dat het consumentenvertrouwen, dat is eind 2011 is dat heel dramatisch uh, ingezakt. Daarom. En dat is sindsdien heel laag gebleven. Met een Het begon een klein beetje te groeien weer aan het eind van de zomer. En nu is het weer een beetje op hetzelfde niveau. En dat, en dat zie je eigenlijk door alle Europese landen heen. Met uitzondering van Duitsland. Daar gaat het een stuk beter. Hmm. Dus om nou te zeggen dat de daling van het consumentenvertrouwen... Veroorzaakt door, door een kabinet. Nee, dat, dat zeg ik ook weer niet. Nee, worden, dat kan dat, ook weer dat niet. Vind ik iets te veel dat weer. gaat zelfs voor Den te ver. Ja. Maar het punt is wel, je gaat het er ook niet meer aanwakkeren, meer vertrouwen, door deze maatregelen van dit kabinet Den ja, dus er is één grote gemiste kans. Je zei net al, de economie in Nederland uh, bestaat uit drie belangrijke pijlers. Eén is de overheidsbestedingen. Nou, daar gaat op bezuinigd worden, dus die wordt slechter. De tweede is de export. Die staat natuurlijk onder druk door de wereldeconomie... ...hoewel mm. de Nederlandse export het dan nog vrij redelijk uh, doet. En de derde, hele belangrijke, is het consumentenvertrouwen... ...want dat doet een hele goede voorspelling... ...over hoeveel consumenten gaan uitgeven de komende tijd. Yeah. Dus hoe lager dat is hoe slechter uh, dat is voor je economie, bijvoorbeeld het komend jaar. Precies. Dus mensen en, beginnen, Bart, over consumenten... en van het moet allemaal wat minder, die hebben het toch niet bij het rechte eind. Nee, nee die hebben het economisch niet bij het rechte eind. Uh, overigens is het prima, als je, uh, je moet je natuurlijk niet uh, geld gaan uitgeven wat je niet hebt. Dat is voor niemand uh, mm -hmm. verstandig. Maar het is van het kabinet, zou het een gemiste kans zijn... als ze het onderwerp consumentenvertrouwen uh, niet noemen. Je ziet eigenlijk in het hele regeerakkoord komt het nauwelijks terug... En dat zou veel beter kunnen. Je ja. ziet bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten, maar ook in de Europese Unie, worden gewoon targets gesteld. Wij willen graag dat we allerlei maatregelen gaan nemen die het consumentenvertrouwen gaan herstellen naar een bepaald niveau. Ja. Want dat uh, wakkert uh, de economie weer nee, aan. precies. En... en in dit regeerakkoord zit dat eigenlijk nauwelijks. Nee, precies. Bart, gaat dit nou direct effect hebben voor Sinterklaas? Voor de kerst, voor uh, wintersportvakanties, gaan mensen zich inhouden? Ik bedoel, ik kijk naar mezelf, en dan, dan zeg ik daar volop ja op. Ja, dat klopt. Het consumentenvertrouwen is een goede uh, voorspeller van toekomstige bestedingen en met name de grotere bestedingen, meubels, grote duurzame artikelen, maar ook vakanties en dergelijke. En dan houden mensen wat meer de hand op de knip. Nou, je houdt, houdt rekening met de toekomst. Een barre, barre toekomst wordt een lange ja. winter. Ja, dat klopt. Dus, dus consumentenvertrouwen dat bestaat voor een deel uit verwachtingen, onzekerheid die je hebt over de economie. En voor een deel uit wat je verwacht van je eigen economische situatie. Juist. Ja. ja. ja. Oké, okay, Bart, we blijven even aan de lijn. Want je kunt nog uh, op het laatste even een reactie geven op de bellers die we nu gaan, gaan luisteren. Uh, want ik vind het mooi om met u te spreken. Ruud van den Berg uit Vlaardingen. Ja, goeiedag. Hoi. Ik, uh, ik zou je wat vertellen, joh. Ik, uh, ik heb negen jaar heb ik in Zuid-Amerika gewerkt. Daar heb ik een ongeval gekregen. Nou. Daar ben ik teruggekomen naar Nederland, mijn dochtertje meegenomen. Mijn vrouw is overleden daar op jonge leeftijd. Nou, mijn dochtertje die heb ik gelukkig onder kunnen brengen bij familie in Zwitserland. Ik ben al anderhalf jaar bezig aan een leidersweg om voor dat kind kinderwijslag te krijgen. Zo. En ik ga nou weer, ik kom in zo'n molen. Het is, nou, het, is, het is gewoon te gek voor woorden waar je je hele leven voor hebt. werken. Dat, dat, dat, dat, dat heeft, maar heeft, denk je dat dit kabinet gaat, geloof ik, nog verlagen? Dus, uh, ja, het heb... gaat we verlagen, maar ik ben al anderhalf jaar bezig en ik nou. dus er blijven, maar ik heb hier een, een hele ordner vol met, met documenten. Drama. Het is, en het, het komt er niet door je, het wordt hier een bureaucratie. Joh. Ruud genoteerd. Wat, ik moet even door, omdat we langzaam richting het einde van de uitzending gaan. Shortchat. eerdmans, iedereen moet flink consumeren. gaat anders werken als een spiraal en gaan uh, allerlei bedrijven failliet. Ik zeg het kabinet in de eil. Wat aan de gang is, gaat het consumentenvertrouwen wegjagen. Erik Hoekstra zegt uh, gelukkig gaan de minima vooruit, Dus die trekken de economie nu voor ons wel uit het slop. Wat een heerlijke cynische tweet. En Theo Kolo zegt, "Eerdmans gewoon een vraag. Men bezuinigt zoveel en de offers vraagt. zoals deze. En als men offers vraagt zoals deze regering komen we uit de crisis. Men houdt de hand op de knip. Beetje mysterieus. Um, nog even Marjan, Loos uit Alkmaar. Jaagt het kabinet Den L. het consumentenvertrouwen weg? Nou, dat zal voor een groep gelden die wat meer inkomen hebben... Maar ik denk dat het vertrouwen van de lage inkomens juist groter wordt. En dat uh, komt helemaal niet aan de orde. Waarschijnlijk omdat deze mensen geen geld hebben om te bellen en dat soort zaken. Nou, ze bellen wel hoor en ze tweeten ook. Maar wat vindt u nou, dat? Wat vindt u? Wat, u vindt dat, dat arme mensen ons wel uit het slop gaan trekken economisch? Nou, als je het over een, het afnemen van het consumentenvertrouwen hebt, nogmaals, ik vind dat mensen die uh, arm zijn en die uh, hoog nodig wat meer geld nodig hebben om een, een beter leven te kunnen leiden. Dat die dienstvertrouwen niet omlaag gaan. Dus u heeft een ja, het gaat hier om een beperkte visie. Hm. Mm. Volgens mij. Oké, okay. Martjan Loos, een duidelijke uh, mening in dat opzicht. Dat zal promenade zegt gemeente, provincie, rijksoverheid enzovoort... snijden niet in hun eigen taken... maar wentelen hun lasten af op de burger. Eh, #wnl Helle Kuipers zegt... consumenten is mondiaal gezien waarschijnlijk wel beter. Maar ja, ons consumentenvertrouwen rules. Martijn Kool zegt... nivellering leidt tot een samenleving die gekenmerkt wordt... door meer harmonie en welzijn... Nou, die hang je maar boven je eigen toilet, dat tegeltje. Fonds Vlotman zegt, laatst nieuwe mediamarkt geopend in horen, dikke rijen voor de deur. Het valt dus wel mee. Ja, dat is ook nog een punt. Dat wil ik even aan Bart nog vragen. Bart, dat valt me dus ook op. Iedereen zegt, ik ga het, ik ga het rustig aan doen. Maar ondertussen, je staat overal in de rij. Ja, maar toch, als je dat, dat is beleving. Maar toch, als je de cijfers ziet, dan klopt het inderdaad. dat. Maar de meer luxe artikelen, uh, daar zie je echt een teruggang. Hè? Dus dingen die voor je woning. Of uh, consumenten, elektronica, meubels, dat soort dingen. Ja. Uh, daar zie je echt de cijfers laten teruggangen zien. Ook als je misschien ergens een keer in de rij uh, komt. Toch wel. Ja, maar, maar die branches hebben het echt niet zo goed. Die hebben niet goed, dus die gaan omvallen. Dat, dat gaat op een gegeven moment ook gebeuren, denk ik. Uh, Bart Combe. Directeur van de Consumentenbond, zeer hartelijk dank voor jouw aanwezigheid hier bij Avondspits. Eh, dit was hem weer, Avondspits, voor deze mooie, mooie avond. Ik hoopte dat we nog nieuws uit de VVD geleden zouden krijgen, maar helaas is het daar nog stil. Wij blijven hopen en bidden, zeg ik, om een betere toekomst voor ons allen. En dan met name hardwerkend Nederland. De vingers die we aflikten, dat zijn, eh, dat zijn wonden geworden eh, die we aan het likken zijn. Eh, het, is er, het is klaar. Straks op deze zender gaat Kunststof verder, daarin schrijver Utschon als ik het goed zeg, te gast. Eh, morgenochtend weer tijd voor vandaag. De Vrijdag met Eva Jinek en Merel Westerik deze keer. Zij gaan het hebben eh, over een aantal onderwerpen... met onder andere Tigo Gernand en John van der Heuvel. En hij heeft de altijd rustige en beheerste Bader Hari niet in de studio... maar gaat er wel over praten. Eh, dat dus morgenochtend om 7 uur op Nederland 1... Morgenavond weer een hele mooie nieuwe avondspits. Het gesprek van de dag, zoals u weet, hier op Radio 1. Fijn dat u meedeed, fijn dat u luisterde, fijn dat u mee twitterde. Dat kan altijd op hashtag WNL, hashtag avondspits. Ook nu nog kunt u de tweets zien lopen. Wij wensen u een hele fijne avond en graag morgenavond. Zelfde plek, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot morgen. Morgen van 7 tot 8. Mangiare. Johannes van Dam kookt op Bommelstein. De directie van Toco Toet uit Den Haag keurt Indische spekkoek. En we gaan koken met de producten van de Voedselbank. Luister naar Mandjare. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 239 euro. U zult wel denken: waarom begint dit spotje met 239 euro?